Dit is Juri Stubenitsky met het NOS-journaal. De gemeente Rotterdam wil de komende miljoen euro bezuinigen, vooral op de bijstand. Er verdwijnen 2000 van de 13.000 banen bij de gemeente, dat schrijft het college van BNB. Aanvragen voor uitkeringen worden strenger beoordeeld. Wie kan werken, moet werken, zegt Rotterdam. Een besluit over een nieuw stadion dat de kuik moet vervangen is uitgesteld. In Libanon zijn twee Nederlandse diplomaten een halve dag ontvoed geweest. Eind vorige maand bezochten ze het noorden van het land. Onderweg werden ze aangehouden door leden van een lokale stam. Die namen hen mee naar Syrië. De twee werden goed behandeld. Ze mochten contact opnemen met de Syrische en Libanese autoriteiten. Daarna werden ze weer teruggebracht naar Libanon. Joodse en islamitische organisaties hebben in de Tweede Kamer geprotesteerd tegen een verbod op onverdoofd ritueel slachten. De voorzitter van de Joodse gemeente Amsterdam zegt dat het aannemen van het voorstel van de Partij voor de Dieren... ertoe zal leiden dat veel Joden zich onthecht voelen van de rest van de Nederlandse samenleving. Terreurnetwerk Al-Qaeda heeft een nieuwe leider. Het is Ayman al-Zawahri, dat meldt onder meer de tv-zender Al Arabiya... Al-Zawahri geldt al jaren als de tweede man van het terreurnetwerk en volgt Osama Bin Laden op, die vorige maand werd gedood door de Amerikanen. Vorige week maakte Al-Zawahri bekend dat hij de lijn van Bin Laden voortzet. De Apenhul is vanaf volgende maand de enige dierentuin buiten Azië met neusapen. De drie mannetjes apen verhuizen vanuit Singapore naar Apeldoorn. De apen hebben opvallende grote neuzen en dikke buiken. Ze leven in het wild op Borneo. De Apenhul wil op den duur meewerken aan een fokprogramma voor de neusapen. Het weer, het is bewolkt en verspreid over het land valt een bui. Vooral in het zuidoosten kunnen die gepaard gaan met onweer, windstoten en hagel. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit, was het... Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat bij knooppunt Hoeflaken 2 kilometer file. Ook 2 kilometer file bij Zoeterwoude Rijndijk. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. A27 dan Gorkum Utrecht tussen Noordeloos en Lexmond 5 kilometer. Dan de A27, goorkom richting Utrecht. Want tussen Lexmond en Hagenstein staat 3 kilometer file door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. Als je vanuit het zuiden naar het noorden wilt, kun je beter de A2 pakken. A28, Zwolle richting Utrecht. Tussen het Hoeflaken en Leusden Zuid, daar staat 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Voldaan. Yo. I will Ook op internet ww.Zfm Zandvoort.nl Zfm. Zfm. Maak zijn naam waar Van de zon schijnt Dus pak je radio, radio. Ren naar Frans En zet hem op 106.9 je Zfm. Zfm. ZFM 24 uur per dag Eet de Ga je met me mee naar het strand vandaag In de zon, zon, zon Vroeg in de oorlog Mooiste meisje dat ik ooit heb gezien Doet aan de hand, hand, hand De liefde roept me ik dat...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 I'm a dude Zandvoort, Zandvoort.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 I never used to see I make the trigger low flex. I study as in favor you inna the complex. Seeing is believing, so you better change your specs. You know she had bring a couple of things are from the past. All the little evidence you better know the mass. Quick by your handsa, don't up But if she back a gun, you know you better run fast. But she caught me on the counter. wasn't me. Saw me banging on the sofa. Was it wasn't me. I even had her in the shower. Was it wasn't me. She even caught me on camera. No.